Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een schietpartij op een middelbare school in de Verenigde Staten... heeft volgens Amerikaanse media zeker vier mensen het leven gekost. Er zouden tientallen gewonden zijn. De schutter is opgepakt. De schietpartij was op een school in de stad Winder, niet ver van Atlanta, in de staat Georgia. Het is onduidelijk of de dader een leerling van de school is. Wetenschappers hebben een klok ontwikkeld die nog nauwkeuriger is dan een atoomklok. De thoriumklok die heeft slechts een afwijking van één seconde in de 300 miljard jaar. Ja, en zulke precisie kan nuttig zijn voor nog sneller internet, stabielere netwerken en betere digitale beveiliging. In Dinteloord, Noord-Brabant, is een man gewond geraakt bij een schietincident. Rond half twee kreeg de politie een melding van een schietincident. Volgens Omroep Brabant was het slachtoffer daarna met de auto naar een tankstation gereden om hulp te zoeken. Daar kreeg hij medische hulp en deze man zag hem daar aankomen. Het bloed spuit uit zijn knie links en rechts en we proberen te stelpen. En ondertussen hebben we één in twee gebeld en de politie en die zijn niet gekomen... Ja, wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. En Sarina Wiegman maakt kans op weer een ereprijs. De bondscoach van de Engelse voetbalsters is bij de Ballon d'Or-verkiezing genomineerd... voor de titel Beste Coach van een Vrouwenteam in het afgelopen jaar. Wiegman werd in 2017, 2020, 2022 en 2023 door de FIFA ook al uitgeroepen tot beste coach van het jaar. Dat Wiegman nu genomineerd is, komt vooral door het halen van de WK-finale in Australië vorige zomer. Daar kon ze het karwei met het Engelse team alleen net niet afmaken. Met 1-0 werd er toen verloren van Spanje.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 A4 van Amsterdam naar Den Haag... van Knoopend-Burgenveen een kwartier. Op de A9, Alkmaar richting Diemen... rijdt het langzaam tussen Badhoeverdorp en Afgeert-AMC. De vertraging is drie kwartier. Op de Ring van Amsterdam... de A10 Zuid, richting Utrecht. 20 minuten vertraging voor knopen amstel En op de N201... Hoofddorp richting Hilversum...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 tranen geen verlangen zoals rook van appelbloesemsteer door het goud van het verval omvangen gaat alles voorbij en keert niet weer nooit meer zul je zoals vroeger strijden mijn hart dat door de kou is aangedaan het land der berken zal me niet verleiden ...ooit nog blootsvoetsje doorheen te gaan. Zelden zet jij als in vroeger dagen... ...zwerversgeest... ...mijn lippen nog in gloed. Dat gaat nu allemaal vervagen... ...vurig oog en zinderend gemoed. Ik verlang nu minder dan tevoren... Leven ben je soms een droom van mij. Het is als reed ik bij het lente gloren, smorgens op een roze paard voorbij. Elk van ons moet van dit leven scheiden. Het koperen lover van de Esdon kwijnt. Wees gezegend tot het einde der tijden. Al wat bloeit en daarna weer verdwijnt. bij de tweede uur van de Krochten. We hebben net gehoord... Uh, Goud van het CD7. Ja. Daar is er iets bijzonders over te zeggen. Voordat we met nou, de uh, historie ik, van de kift beginnen. Ik, uh, ik vind dat een van de... Een van de mooiste nummers... die we met de kift gemaakt hebben. Ik speel daar zelf ook niet op mee. <lacht> Sorry. Er <lacht> zit geen drumming. <lacht> ik, ik heb er altijd... Uh, als ik dat nummer hoor dan halverwege, ja hoe moet je dat zeggen dan raak je op een bepaalde manier ontroerd, Tenminste, dat heb ik ja, ja. En, en dat gebeurt altijd, iedere keer weer okay. en, en uh, ja, dat is volgens mij is dat eigenlijk muziek. het geheim van muziek ja. wanneer kijk, als je, zou, als je zou snappen hoe dat werkt ja, hè, dan, dan, ja. dan, dan, dan zou iedereen dat uh, uh, doen ja. en dat is eigenlijk waar je naar zoekt maar dat is dan altijd uh, afhankelijk van een soort toevallig. Toevalligheden we, we hadden het nummer opgenomen. Uh, en uh, eigenlijk met een proefbandje, een, een gitaarpartij, een proefbandje. En ja. uh, die was niet helemaal perfect. Hè? Het was een beetje, een beetje knarserig. En we gingen dan uiteindelijk gingen we het echt opnemen. Nou, we hebben uiteindelijk dat proefbandje genomen. Toch wel, ja. ja, ja omdat het, ja. Niet, nee. het, was niet, uh, het was niet... Het was niet terug te je... krijgen. Oké, okay. het Want gevoel je... was niet terug te Precies. krijgen. Wat je... En waarom is dat nou zo? Ja. Ja. Ja. Ja. Moeilijk, ja. Wat? Ja. Wat is er nou ja, waar? Ja, nou ja, de chemie en, ja. is op dat moment ja. dan goed. Maar ja, ja de, wat is de, het recept van de chemie? Ja. ja, dat is altijd lastig. Ja, dat is uh, ja. anders. Ja, maar van, ja. het is ja. ook een. Uh, dit nummer. Ik weet zeker dat dat uh, bij meer mensen zo werkt. Het wordt ook tamelijk vaak uh, bij kremmatsies. Oh, oké. Wordt het gebruikt. Ja of je daar nou altijd, altijd blij mee moet zijn maar, nee, ik, nee, okay. maar, maar het werkt wel zo ja. en, ik, en dat is toch wel heel bijzonder ook dat je uiteindelijk teruggaat naar dat allereerste eh, ja, proefbandje ja. Ja, ja, en dat ja. dat dat het niet de evenaar is. Dat, nee. dat is toch heel bijzonder Maar luister je ja. nog wel eens naar je eigen muziek? Want nou, uh, heel veel, veel muzikanten. Uh, uh, nou, eigenlijk alleen uh, als je. Moet als, we, uh, <laughs> ja, als we moeten optreden. Maar ook uh, dan hebben we bijvoorbeeld. Uh, zijn we gevraagd en dan. Bepaalde selectie van nummers die we al een paar jaar niet gespeeld hebben. En die moet je dan terug, eh, je moet ja, terughalen. Ja. Ja, ja, ja. Maar dat is vaak, eh, dan hoor je bepaalde nummers weer, eh, sinds heel lang hoor je die weer. Ja. Omdat je ze moet kunnen spelen. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, als we hier met de vrijwilligers aan het plakken zijn, die hoesjes, dan. Mm. Uh, Zet iemand wel eens een, een kifsterteken op? Ja, ja. Ja. ja. In het eerste uur waren we geëindigd in een uh, oude boerderij in Oost-Knollendam. Waar de kift ja. uh, is begonnen. Kun je iets zeggen hoe de kift eigenlijk bij elkaar gekomen is als band? Nou ja, uh, Ferry, dat is een zanger. Uh, en ik uh, fietste op de Zaanbrug. En toen had ik dus net zo'n drie jaar helemaal geen muziek meer gemaakt. En hij ook niet. En uh, toen kwamen we op het briljante idee. <laughs> zullen, zullen we weer eens wat gaan doen? Briljant. Ja, uh, hij, hij miste het blijkbaar en ik ook. Ja, ja. ja. En uh, nou, die, die pauze had nou lang geduurd. toen. Uh, okay. Nou, toen we er een beetje beter over gaan nadenken. Toen vonden we uh, Maarten Oudhoorn en Jacob Butter als passist en als zanger. En Maarten schreef zijn eigen tekst. Dus dat was. Uh, ja. Dat was natuurlijk wel handig, want maar jullie waren al lange vrienden, Ferry. Ja, wel. Ja. Uh, Ferry woonde bij, bij, uh, in die villa bij de X. Oké. Okay. Dat was gewoon de hele punkscene in uh, uh, daar ken in je hem van. Wormer. Ja. ja, ja. En die had uh, nee, ja, toen op een gegeven moment in uh, uh, had je wel twintig uh, uh, punkbins in Wormer. <laughs> er is ook een LP van uitgebracht Oorwormer. dat is eigenlijk de verzameling van alle punkbands ja. ah, de helft van de bands heb je natuurlijk daarna nooit meer wat van gehoord <laughs> het, de illustre band de, de zwembaden en je had toch en vele anderen. Maar die waren vooral hele goede namen. Ja. <laughs> ja, de muziek heel was zonder... Heel, heel niet. belangrijk, ja. ja. Ja, dat was een, een vrij levendige club. Ja. En ja. Ja, goed, daar, daar, ken, daar ken je elkaar van. Ja, ja. <laughs> en zo verzamelden jullie de nou, mensen ja, die erin interesseert waarom we samen Toen hadden op een gegeven moment een band met z'n vieren. Ja. En uh, daar hebben we toen ijverzucht uh, mee gemaakt. Maar ja, dan krijg je... Wat, je, wat er dan gebeurt, is dat, dat album was best wel... Daar krijg je best wel respons op. Hè? En dan zegt de ene helft van de band... Die zegt van, nou mooi, zo moet het. Daar, daar, daar wil ik verder mee, weet je. En de, de andere helft, die zegt... Ja, maar ik heb eigenlijk, het is eigenlijk nooit mijn bedoeling geweest... Om mijn hele leven uh, muzikant uh, te worden. natuurlijk op studie, Iedereen studeert nog en weet ik wat... En, uh, ja, Jacco, de bassist, die wilde gewoon een leraar worden. En Maarten, die is een, een leemstukbedrijf begonnen. Wel, die, ja. uh, maar die zagen helemaal geen muzikale carrière. Nee. Dat, dat ambieerden ze helemaal niet. Nee. Maar die vonden het gewoon uh, leuk om in een band te spelen. En dan. Uh, maar ja, Freddy en ik dachten daar anders over. Dus dan, eigenlijk valt de band dan uit elkaar. Ja. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En dat is ook heel gezond, vind ik. Ik dacht, dat laat iedereen alsjeblieft gaan doen wat hij het liefst wil ja. en niet uh, maar ja dan, dan ben je weer met z'n tweeën precies en dan ik en dan? En dan, uh, nou, heb je natuurlijk één album gemaakt wat een beetje respons krijgt ja. maar dan, dan moet je met het tweede album komen en dat ja. is altijd uh, het grote Moeilijk. struikelblok dat hoor je vaker ja. maar dat heeft dan kijk dat hij van 89 kwam die ijverzicht die uit volgens mij en dan uiteindelijk is dat uh, Krankenhuis geworden. Dus een kistje, maar die is uit 93. Dus dat heeft vier jaar geduurd voordat we. En toen hebben we eigenlijk hebben we toen het album in de studio in elkaar gezet. En daarna een band gevormd. En uh, uh, uh, daarna de mensen erbij gevraagd. Okay, ja. Om daar uh, uh, um live mee te kunnen spelen. Dus jij Samen met Ferry, Krankenhuis eigenlijk. Nou, er zijn wel meer mensen bij betrokken, ja? want er zijn, wel, er zijn wel vier zangers op zo. Oh, okay. weet je nee, maar we hebben wel met uh, ja, Ferry en uh, Dolf, onze geluidsman, weet je wel. Nee, uh, die is met hem opgenomen. En, uh, maar we hebben hem in de studio in elkaar gezet. Ja. Maar dan, dan, dat ging eigenlijk andersom dan met IJverzucht. Dan had je een band, speelde je die muziek al. Uh, een jaar of, zo, of twee jaar. Okay, toen en dan, ging, en dan, naar... en dan, en dan toen ging je een keer alles opnemen. Ja, ja. Uh, en hier hebben we eigenlijk die muziek. Uh, wel zo dat we die nummers ook wel al, uh, al zoekenden... om weer een nieuwe band te maken. Dat die wel allerlei versies van die nummers hadden. Maar we hebben uiteindelijk... hebben we hem in de studio gemaakt. En daarna hebben we de, ja, goed, hebben ja. de, de ja. mensen erbij gezocht. Ja, ja. Maar je zei net... Ferry en jij uh, wilden uh, echt muzikant uh, uh, worden. Maar ik neem niet aan met de productie die je toen had. Want Krankhaus, dat duurde heel lang voordat die platen was. Na de eerste plaat. Ja. Dat je er niet van kon leven. Uh, je werkte nog steeds bij natuurmonumenten. Ja, en uh, ja, in die periode uh, had bijna iedereen een uitkering. Nou, ik, had gewoon, ik had gewoon mijn werk bij uh, natuurmonumenten. Ja. Maar ja. jullie verzamelden wel als band zeg maar de, de romp van de kist bij elkaar om ja. door te gaan. Ja. ja, dat zijn we wel al die, al die vier jaar uh, daartussen, IJverzicht en Kankhaus, zijn we wel blijven spelen. Ja, uh... ja blijven op optreden. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Goed, even tussendoor, dan gaan we nu naar Holy Cow van Lee Dorsey luisteren. I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 Job. Holy smoke, girl, it ain't no job No job, your... hey, hey, hey. Crazy my boss, job I lost Since you walked out on me, girl. Yeah. Holy smoke, what you doing to me, yeah Walking the ledge, my nerves on edge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 And out, what you're doing, what you're doing, yeah. Waarom dat nummer? Omdat dat een. Uh, het is heel, ik vind het een heel goed nummer, Trein. Maar het is ook heel simpel. Zo, het is zo'n een heel eenvoudig. Je, het is heel transparant. Je kijkt er in één keer doorheen. Okay, en dat, ja. vind ik, dat vind ik zo knap. En, uh, ja. en dan ondertussen zwingt uh, het als een trein. En, uh, en vooral die, die zang van die. Lee. Lee. Ja, ja. Die, uh, daar ben ik zeer van gesarmeerd. Dat heb je ook gebruikt in je kiftwerk? Nou ah, ja, je bent natuurlijk wel. Je hebt wel je invloeden. Je hebt, je hebt wel dingen die je heel mooi vindt. Ja. En die probeer je dan uh, okay. een beetje mee te nemen. Mee, ja. te vertalen. Kijk, bijvoorbeeld dat, dat nummer wat we straks draaiden van de band, dat uh, King, King ja. Harvest. Uh, daar zit, wat ik daar fantastisch aan vind, is bijvoorbeeld uh, uh, de Bas en Drumpartij. ...waar verder het nummer verder over gaat... Dat, dat, is ook, ...dat is ook mooi... ...maar het is vooral dat... ...wat ik er mooi aan vind... Het is, heel, ...het is een hele bijzondere... Euh, ...ritmestructuur... ...als je daar... Nou, ...als je dat een beetje bestudeert... ...dan denk je... Nou, nou, nou weer echt nooit gehoord. Ja, dus jouw en achtergrond natuurlijk als drummer. Ja, dan nou ja maar dat, ja, ja. dat is ja. wat je... wat, je, wat, je, wat ik wel mooi vindt. Verbazend mooi hoe dat in elkaar zit. Ja. En je kan, okay. je kan bij wijze van spreken... je kan een tape van alleen de bas en de drum... dat, is, dat, dat zou volgens mij ook al een prachtig nummer zijn. Als ik <lacht> dat, dat helemaal weer. Ja. Ja. <lacht> Maar luister jij als muzikant... Dan anders naar muziek dan uh, zeg maar de dat gemiddelde luisteraar. Dat je uh, uh, ja. meer gefocust bent op drums nou, ja. of de ritmesectie. Ik denk het wel. Ik denk wel uh, dat je als muzikant dan luistert. Hoe, uh, dat je probeert een beeld te vormen uh, hoe je dat moet spelen. Ja, ja, dat geloof ik ook. Ja. Ik denk, dat denk ik wel. Ja. Hoe zouden ze dat gedaan hebben? Ja, oh, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Je, zet, je kijkt, ja. Je, dat zal dan wel een beetje uh, beroepsdeformatie zijn of zo. Maar, je, ja, ja, ja, maar dan dat dan doe de je de pas vanzelf. Ja, ja. Ja. Ja. Maar dat doet verder niets af van het feit dat je er ook goed van genieten kan. Ja, je kan, je kan je ben, nee, ja, niet kijk, je dat geld, je, je moet ook, wat ik, wat ik bijvoorbeeld over het nummer goud zijn. je moet ook gevoelig zijn voor, uh, de, voor de ontroering die erin zit. Ja, moet je erin maken. En Dat ja. moet je ook. Ja. Dat, ja. die moet je wel voelen ja. dan wil je dat ook dan, dan ja, probeer je ja, dat ja, ook maar de kift ja. heeft altijd een ruw randje ook ja, in de muziek ja, maar goed, dat is... en uh, uh, als je gaat naar technische perfectie ah, dan wordt het een beetje klins dat... nee, maar... dan wordt het zo Ik... perfect ja maar dat, dat zoeken we ook helemaal niet we nee. ben helemaal niet op zoek naar technische perfectie maar wel uh, hoe, je, gewoon hoe, hoe iets in elkaar zit ja. en, en dan kan dat kan dat wel grof gespeeld worden of ongepolijst gespeeld worden dat is ja. helemaal niet belangrijk ja. maar en dat, dat holy cow had net ja. toe, nou, wat ik zei het mooie Mooi nummer. Ik dan, ja. is de transparantie van het nummer en de zang hoe die zang daar doorheen zit ja, ja. wat eigenlijk zo simpel lijkt want dat is het niet maar dat lijkt het ja, ja. Dat, je, dat, je, dat je het in één keer snapt het hele nummer okay. en, uh, nou, dat je dat kan maken. Dat vind ik fantastisch. Willen jullie met de kift iets bereiken? Of wil je iets overbrengen? Of maak je een muziek alleen voor jezelf? Ja. Of een boodschap of zo? Of, uh, gewoon mooi mooie muziek maken voor ja, de luisteraars? Goede, goede ja. muziek maken. Het is ook gewoon een, een vriendenclub. Okay. Die je bij elkaar... Dus gewoon moet... muziek maken is heel belangrijk ja, voor jullie. Ja, ja. gewoon dat, ja. Je, uh, ja. dat je, je... Je doet dat toch met... Kijk, je, het is geen... Het is geen arbeidsrelatie met een chef en een aantal uh, medewerkers of zo. Nee, nee je bent met z'n allen ben je iets aan het doen. Ben je, probeer je iets te ja. maken. Maar dat komt misschien ook omdat je er niet van hoeft te leven dan. Nou ja, dat, dat hebben we toch een periode lang uh, toch wel. Uh, ah, okay. wel gedaan. Ja. Ja, oh. ik, uh, nou, we, we hebben ook wel tot ons grote geluk uh, kwamen we in aanmerking voor de... ...structurele subsidie... ...van, uh, okay. van Podiumkunsten. En ja. dat, dat... ...hielp wel... Uh, ...heel erg mee, moet ik zeggen. Aha. Wanneer was dat ongeveer? Wat? Nou, dat hebben we... Die, ...die krijg je altijd voor vier jaar. Ja. En die hebben we drie keer gehad. En dit ook. is eigenlijk de eerste vier jaar... ...dat we het niet meer hebben. En, uh, maar goed, dat, toen konden we... ...een aantal mensen in vaste dienst nemen. Ja. Want je moet... Kijk, de, Klink, klinkt leuk hoor, subsidie, dat is het ook maar uh, je, je moet het zo, zo bekijken dat je krijgt een bepaald bedrag ja. en daar betaal je dan uh, een aantal salarissen van dus de helft van het hele bedrag gaat direct ja. terug als inkomstenbelasting naar de, <laughs> de helft uh, de andere helft uh, daar betaal je ja. de mensen van de betaal je ja, dus salaris ja. van ja. Een, een groot deel en dan blijft, er, nou, dan blijft er per jaar, ja, dat is eh, blijft er, ja. als, je, als je bij wijze van spreken een, voor die vier jaar een miljoen krijgt, ja. blijft er per jaar ongeveer 25.000 euro over Zo waar weinig, je iets ja. leuks mee kan doen. Okay. Eh, je, wat je kan gebruiken voor iets wat je anders niet zou kunnen doen. Maar het merendeel gaat gewoon uh, is Is gewoon gelijk weer weg. Ja. ja. ja. En dus dat. Het, het, het, het, het klinkt prachtig. Maar, er staat er eigenlijk wat tegenover. Dat je zoveel keer moet optreden of zo. Ja. Of wat ook. Ja, ja, oh, oh, okay. ja, het verandert steeds. Hè. Ja. Het is. Uh, maar het laatste rondje. De laatste vier jaar was het ja. zo. Dat je van tevoren moet aankondigen. hoeveel concerten je gaat doen. Ja. Per jaar. En, en je declareert eigenlijk per concert. Okay. Een bepaald bedrag. Ja, ja. En uh, uh, nou, dat kan je dan uitbetaald. Maar doe je, doe je er niet genoeg, ja. dan kan je dat niet. Nee, tuurlijk dan krijg niet. je minder. Ja. Doe je er te veel... Dan krijg ja. je ook niet meer. Dan krijg je niet meer. Dan moet je dat zelf gaan betalen. Ja. Je, je kan betaalt mensen uit volgens tuurlijk, de ja. CAO ja. muziek. Uh, ja. cao, uh, ze zijn bepaalde normen voor. Maar als je te veel concerten doet... Uh, dan moet je dat zelf gaan betalen. Ja. En dat... Uh, dus je moet eigenlijk. Het mooiste is om precies aan dat aantal dingen. Ja, maar ja, ja. dan ja. heb je een aantal dingen afgesproken. En dan komen er toch die dingen langs. Die, die eigenlijk doodzonde zijn om niet te doen. Ja, ja. En die moet, je dan, uh, die moet je dan eigenlijk gaan afzeggen. Om bureaucratische ja. redenen. Ja, ja. Maar, maar de kip is ook wel een grote band eigenlijk, hè? Ja, ja, ja. Dus best wel veel, ja, we we best staan veel nu, leder, ja. Zoals ja, nu ja. We staan we met acht man op podium, ja. en dan iemand voor het geluid, iemand voor het licht, oh, ja. chauffeur, eens, ja. uh, dus je ja. bent zo met elf man ja. op pad. Ja, dan de auto nog en zo. Ja, natuurlijk, ja, ja, ja, ja, ja. afhankelijk van ja. waar je dan heen moet, heb je natuurlijk... Oh, uh, uh, uh, ja. ...prijskosten, ja. ja. ja, ja, is, ja. Uh, en je, als je op Tour gaat, uh, je moet natuurlijk altijd proberen concerten allemaal aan elkaar te doen. Tuurlijk, ja. Want als er een dag tussen zit, dan heb je geen inkomen. Maar je ja. hebt wel je kosten. Je wel, moet overnachten, je ja, moet ja. eten... je moet uh, ja? voor, voor elf man. Ja. Ja, nou, huur maar zo, Tel hotel voor elf ja. man. Maar ja. het eerste uur vertelde je ook nog... dat je op een gegeven moment moest je een stapje terug doen. Hè? Want uh, ja, als je naar Groningen moet... ben je 17 uur ja. bezig en een ja. uurtje optreden. Ja. Hoe was dat... Daarna? de afgelopen jaren? Ja, ja, nou ja, dat is... dat, dat, dat, uh, uh, nou, dat heeft... voor mezelf... heeft heel erg met leeftijd te maken. Okay. Als, je, als je jong bent... Ja. tussen de dan ja, dan, dan je daar niet hebben. op ja. dan, ja. dan, dan ja. blijf je dat gewoon doen ja. dan, dan, gaat, dan gaat dat ook ja. en maar uh, ah, we, maar het blijft leuk dat optreden voor ja, ja maar, ja? maar ik, ben, ik vind nu als ik voorbeeld, dan, als je dan in Groningen speelt ja. en dan uh, als je dan zo'n concert uh, uh, weer heb, ben ik, wel, ja. ben ik nu wel blij als er een dag dus... En als drummer ben je redelijk intensief op uh, ja, het podium bezig, waarschijnlijk. Ja, ja. Het, is, uh, het is best wel uh, lichamelijk het is best wel uh, werk. Ja. Het is werk, ja. En dat, uh, en dat vind ik helemaal niet erg, als ik hartstikke leuk. Maar ik word, in, word dit jaar word ik 73. Oh ja. Nou ja, leuk dat ik dat uh, nog maar meemaak. Dat het nog steeds kan. Ja, ja Dat ja. Ik, uh, gewoon, uh, ja. Kan, kan blijven doen. Maar, maar misschien juist daarom, omdat je ja, het doet dat je het altijd hebt blijven doen. Dat, dat, ja. Geloof ik ook zeker. Ja. Maar uh, uh, je moet het niet overrijden. Nee, je moet er wel rekening mee, mee aan Ja. Aan. ja. Nog even terug naar die uh, uh, subsidie uh, die, die jullie kregen. Had je daarnaast ook een platencontract of brengen jullie alles in eigen nou, beheer uit? Eigenlijk altijd zelf gedaan. Altijd alles, zelf. Alles zelf. Alles zelf. Dat is ook een hele punk uh, ideologie. Hè? Ja. Alles zelf. Maar was er nooit belangstelling van een platenmaatschappij? Ja. ja. Maar hebben jullie bewust gewoon niet, zijn, zijn jullie daar niet op ingegaan? Ja. Die hebben we, die hebben we altijd weggestuurd. <laughs> maar dat had ook een Nou ja, dan zijn die muziekmaatschappijen uh, ook uh, geen caritatieve instellingen, ja. natuurlijk. Die denken ook alleen maar aan, uh, aan de pegels. Ja, natuurlijk, ja. ja, nou ja maar die, maar Henk, wij hebben altijd uh, Dat is gewoon van het begin af aan uh, het idee geweest. Om dat altijd om dat allemaal zelf te doen. Okay. Het is dan niet. Uh, iemand uh, of dat niet uit te besteden nee. uh, heeft dat ook te maken met het feit dat jij zeg maar qua vormgeving uh, ook daar zelf een, een grote vinger in de pap had en wat je net ook eerder vertelde uh, in het eerste uur uh, dat jullie uh, ja, unieke exemplaren ook uitgeven dat ieder exemplaar anders is dat nou, wordt bij nou, een platenmaatschappij ik... weer wat lastiger denk ik uh, we hebben, we hebben bijvoorbeeld we krijgen wel eens klachten dus aanhalingstekens, dat die CD's van ons, dat die nergens inpassen. Nee, nee. <laughs> dat, in, uh... Ook niet in de winkel, nee. Ja, nou ja. <laughs> ik krijg klachten van winkel ja. ik bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat, dat ze En de ene die vindt dat dan uh, juist leuk. Ja. Die maakt dan voor kift, cd's of LP's een soort uh, een apart ding. Ja, dat nou, ja. kan je. Ja. Ja. Ja. <laughs> Mooier kan niet ja. natuurlijk. Ja. En, uh, en de ander zegt, nou ik doe het niet, want. Uh, uh, past niet wat te doen. Nee. Nee. Ja. Ja. En uh, dat, ja. Nou, ja, dat zal ongetwijfeld, los van het feit dat we uh, altijd gezegd hebben, van we doen het zelf, we brengen die dingen zelf uit, dat zal met platenmaatschappijen ongetwijfeld uh, hetzelfde verhaal zijn. Dat die zegt: van Nou, dit is zo. Uh, als je het dan over vormgeving hebt, dat ligt zo ver buiten de norm. De, de vermarkt. Uh, dat veel uh, te ja. uh, uh, ja. ja. duur of ja. uh, dat, uh, dat doen we niet. Goed, tijd voor weer een giftnummer: uh, De Verte. Ik heb mij met moeite alleen gemaakt. Je zou niet zeggen. Je zou niet zeggen dat het zoveel moeite kost alleen te zijn. Hoe langzaam heb ik de zee? Hoe langzaam heb ik de zee toegewogen? Maar... Niet langer. Ik denk niet meer aan die uren. blaffen als honden in de verte. En ik vertrouw niet op de lente. Maar ik denk niet na. Bij avondgeur een kille donkere plaats, waar een gehurkte knaap in droefgepeins gepeins verloren zijn broze bootje viert Of het een vlinder was. Wat ik daar mooi aan vind is. Trombonus. Dat kon het, het kon helemaal niet, hè, dat je als bent, eh, blazers had. <laughs> maar waren jullie een bent dan? Ja zo is zo, zo, ja. zo zelf begonnen. Ja, oh, okay. ja, ja, ja. Als, uh, gewoon viermans uh, elektrisch. Punk uh, bent. bent. bent. Maar, maar, maar wel met een trompet. Ah, ja. Dat kon wel dat nou nee. helemaal niet. Nee, uh, niet. <laughs> Hoezo niet? <laughs> ja, ik zit even na te denken of ik een band ken uit die periode. Waar dat er nee, ook nee. gebeurde. Maar maar ja, de in... ja, de specials misschien. Maar, ja, dan, uh, we... ja, maar dat was geen punk. Ja. Ik heb altijd zoiets... dat maken we zelf een luid over. Ja, goed. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ferry had een achtergrond in de fanfare. Oh, vandaar. En daar ja, had hij ja. Toppet ja. leren spelen. Ja. En later, toen we met Krankhuis, toen we, toen we het dan nog niet bent gingen samenstellen... Toen, hebben we, toen is Ferry zijn vader ook mee gaan spelen op Toppet. Kan je zeggen dat, dat, dat de kift zich... Nog steeds muzikaal ontwikkeld. Ja, Als je terugkijkt, dan is dat er, dat er steeds ja. een verdieping of ja, een. een dat vind ik, vind ik wel. Ja? Vind ik, uh, we zijn ook helemaal niet beroerd om uh, eens even helemaal anders te gaan doen. Ik wil gewoon uh, ook dingen te doen die, uh, uh, die gewoon ook voor ons volledig nieuw zijn. Gewoon maar om te proberen. Net in het begin met die punkband, uh, was het hard en snel. Nou ja, dan, yeah. dan probeer je een nummer te maken wat zo hard en snel is dat, uh, <laughs> dat niemand, echt niemand erbij kan houden. <laughs> Ik wil er nog een schepje bovenop gooien. Ja. Maar dat blijf je natuurlijk geen twintig uh, jaar doen, want het is ook een beetje uh, een mop die je drie keer vertelt. Weet je ja. Ja. Ja. Maar het kan ja. ook niet steeds sneller ja ja ja misschien ja, ja, kan ja. het is wel leuk om dat te proberen ja. dan gaan we uh, nou ja de, de, de muzikale ontwikkeling van de kift ja. um, Nederlandse teksten teksten ja. zijn belangrijk jullie dat gebruiken is, uh, ook gedichten af en toe ja, toch ja nou, heel we, veel, we, heel we, veel. We, uh, ja. bijna alle teksten die komen uit literatuur ja uh, Ferrie uh, stelt dat meestal samen die, die leest, hij heeft ooit één jaar Nederlands gestudeerd <laughs> daar is maar gauw mee opgehaald. Uh, maar die, uh, uh, en die haalt ja, simpelweg gewoon boeken bij de bibliotheek en die uh, verzamelt Texten, mooie zinnen ja. en, uh, en wat sommige teksten die, zijn, die komen uit, uit meerdere boeken of uit meerdere gedichten. Ja. Soms is het ook een heel gedicht, mm. maar soms ook niet. Uh, soms uh, uh, komt het uit meerdere bronnen ja. en uh, ook uit meer, meerdere nationaliteiten. Ja. En is dat ook te herleiden of is dat beschreven? Of is het ja. straks een uitdaging voor iemand om nee, nee, dat helemaal dat, te gaan? Nee, nee is helemaal, uh, dat staat in de CD staat dat helemaal precies ja? omschreven waar ja. het vandaan komt. Okay. Met de cijfers erbij. En de, Met bron Want ik weet nog, de, ja. de CD 7. Kijk, we proberen altijd wel een soort thema In CD. aan te pakken ja. ja. zo'n ja. album. Hè. En dan, maar soms ben je al begonnen en dan is het nog niet duidelijk wat dat dan moet nee. worden. Toen kwamen we op een gegeven moment achter dat, uh, dat het van de teksten die we gebruiken, dat dat wel erg veel Russen waren. Dus dan, weet je wat, dan wordt dat het uh, thema, thema ja, van de ja, ja. cd. Dat ja. we alleen maar ja. uit de Russische literatuur dingen nemen. Maar ja. dan kijk je natuurlijk vertalingen. Tuurlijk, ja. ja. En toen onze toenmalige trompetist Han, Han die, ging er, die is nog een week naar Parijs geweest. Uh, Want we, hadden, we zetten ook, we vertalen vaak de, de, de teksten... Uh, in het Engels en het Frans. In, ja, tuurlijk, de, ja. in, ja. Het, uh, in het tekstboekje. Maar die, die is... Uh, teksten gaan zoeken. Of ver Russische vertalingen gaan zoeken. Ja. Waarvan bijvoorbeeld één gedicht. Uh, daar bestaan wel... vier vertalingen van. Ja. Naar Frans. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En, en, uh, ja, nou ja, dan had hij ze alle vier gevonden. Die heb je gewoon een week in de bibliotheek... in Parijs gezeten. Oh. Om al die... vertalingen te verzamelen. Okay. En dan... Ja. Uh, nou ja, dan zoek je degene je kiest uiteindelijk degene die het muzikaalste is, of het, ja. het mooiste in dat ritme past ja. of van uh, maar, maar dat, is, nou, dat is natuurlijk een enorme klus ja. om ja. dat helemaal uh, uit te vogelen en helemaal uh, ja, het ondersluit kant te halen zeg maar. dat is wel uh, maar dat is wel, dat levert wel wat op vind ja. ik. want je of, vertelde net dat uh, de Kift is een stichting, dat moet in het Nederlands ja ja, behalve wanneer we in Frankrijk spelen, doen we ook wel dingen in het Frans. Oh, oké. Okay. En, ja. uh, en als we in Duitsland spelen, in het Duits. Zijn er niet. bands of zangers in het Nederla die, die ook in het Nederlands zingen waar jullie je verwant mee voelen of waar jullie misschien mee optrekken? Ja, er zijn wel een aantal. We hebben uh, uh, Talma bijvoorbeeld. Daar hebben we wel samen mee gespeeld. En, uh, ja, André ik, uh, Manuel? Ja. Ook. Zo zijn we ja. bij je terechtgekomen. Ja, tot ons ja, vorige oh, nee, interview. Vast ja, ja, ja. ja, ja, ja. bij André. Ja. Met de nee. boot. Nee. Ja, ja. ja, ja. Nee, maar, ik, Daar heb ik ook mee samengespeeld. Maar daar hebben we ook regelmatig contact mee. Ja. Maar in jouw top 11 van uh, invloeden staat geen Nederlandse bands of zo? Of, uh, nee, nee. Ja. Nee, nou ook... ja, ik had. Uh, ja, ik mag erbij bij kunnen zetten. Of, uh, ja, ja, ja. Die, die heeft ook een heleboel mooie dingen ja. gemaakt. Ja. Uh, ja. Maar ja, het mooie van... Maar we gaan weer een ander nummertje draaien... Ja. uit je invloeden. Ik vond het uh, verrassende... De verrassende keuze vond ik... Uh, uh, Complain pour Saint-Catherine... Ja. van uh, Kate Emma ja. ja. ja Een beetje... Ver, ja. In het lijstje ook een beetje... Ja. atypisch. Ja. ja, maar ik vind het een fantastisch nummer. Ik vind... Uh, ja, ik Nee, dat is eigenlijk muziek die, die ik best veel draai zelf. Ja? ja. Oké, okay, ja, we gaan even luisteren. het hele bijzondere muziek gevonden. Okay. Want ik ken alleen dat nummer ze, maar ze maken hele uh, ja, ja, ja, mooie muziek. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Het is, uh, het is, het meest is Engelstalig, want Het is natuurlijk een Franstalig nummer. Uh, Franstalig Canadees. Ja. Ja, ik vind het, het het geluid wat ze maken. Ja. <laughs> Fantastisch. En hun stemmen. Ja, ja, gewoon de twee de zang. En ja. dan, uh, dat is toch wel een enorme rijkdom als je dat kan. Die zo kan laten klinken. Je hebt wel een hele rijke uh, verzameling van invloed inderdaad, hè? Ja, van links een... naar rechts. Ja, gewoon, ja, ja. ja. ja. ja. ja. O, dus oh, er bestaat reken. ook heel veel moois, vind ik. Zonder meer. En, uh, ja. Ja. Maar ja, ik vind, is zo goed uh, genieten van een uh, puntnummer als van, uh, uh, uh, van Bach. Ja, ja. ja. <laughs> vind mooi? ja. ja. ja. ja. <grijas> dat vind ik ook, ja. Ja. ook heel bijzonder. Ja. Dat dus vind ik ook heel bijzonder. Ja, zo, zo verschilt het. Ja, het verschilt wel. Maar het is gewoon. Uh, het is halfwein muziek. Ja, het zijn al de uh, twaalf noten. Ja, uh, nou, dat <laughs> hoeft ook nog niet. Hoor, nee. je <laughs> hebt uh, bijvoorbeeld de Arabische muziek. Uh, dat zijn er 24. Oh ja, die hebben allemaal die tussennoten. <laughs> <Ja>. <laughs> ik vind dat gewoon. Uh... Ja. Nou, ik ben ook wel benieuwd naar de, naar de toekomstplannen van de Kift. Wat gaan jullie nog. Hebben jullie nog plannen of, of, of ideeën die je wil gaan... Nou, we zijn nu weer een nieuw album aan het maken. Je moet een beetje in oktober uitkomen. We hebben nog geen titel. Oké. Okay. <laughs> maar uh, ja, dat, uh, we, we willen eigenlijk gewoon doorgaan. Natuurlijk wel een beetje een rare tijd achter de rug... met die, dat hele corona gedoe Ja, ja, ja. Dat, is wel, uh, dat hakt er wel in. Uh, dat was in 2020 kwam... Laatste album uit. Nou, hebben we. Het uh, eerste wat we. de presentatie daarvan. dat was zo'n. zo'n uh, stream. Uh, ding ja, vanuit Paradiso. Ja. ja. <laughs> zonder, zonder publiek. <laughs> zonder publiek al. <laughs> ja, ja. En, maar, ja, is, ja. En, en vervolgens heb je twee jaar. Niks nauwelijks doen, kunnen nee. optreden. Nee, ja. En dat. Uh, nou, ik zeg, dat hakt er wel in hoor. En dan daarna. Ja, moet het weer uh, een beetje op gang komen. Ja. dus niet gebruikt die periode om muzikale ideeën te ontwikkelen jawel, jawel dat wel maar, de, maar ook ja, andere projecten nou maar, maar qua, qua toekomstplannen is het we willen nu gewoon zo snel mogelijk een nieuw album hebben ja. omdat je ook merkt dat uh, zalen daarom vragen je kon, je, als je nu probeert een concert te regelen uh, en het laatste wat je uitgebracht hebt is al bijna vier jaar terug ja. en dat is, dat is te lang voor een zaal een zaal wil okay. uh, actualiteit voor die niet allemaal hè, maar, de, nee. maar je merkt dat ze dat vragen en, en vier jaar is het natuurlijk ook best wel lang Tussen twee albums. Meestal is het 2,5 of zo. Of, ja. uh, en, uh, of één jaar. Is een, uh, is uh, uh, uh, bijvoorbeeld een platenmaatschappij. Die vraagt uh, meestal ieder jaar een nieuw album. Ja, of twee keer per jaar. Ja. Met kerst en met... Uh, uh, dat is voor ook. ons uh, niet te doen. Nee. Omdat, we er, uh, omdat we er veel te veel werk van maken. Van uh, één album. Zeg maar, dat, uh, die frequentie halen we niet. te scheuren, een rode tong voor rauw vlees en het hete likken van bloed. Ik hou deze wolf, want de wildernis gaf hem aan mij en de wildernis laat niks los. Er zit een voorzitter bij. Een zilvergrijze vos, ik snuffel en snuif Ik haal het uit de wind en uit de lucht Ik ruik slapers in het duister en grijp ze Ik cirkel en slaap rond Ik bedonder en bedrieg Er zit een vark in mij Een snuit en een buik De machinerie om te eten en te knorren de machinerie, om te luieren in de zon, dat kreeg ik van de wildernis, en de wildernis laat niks los. Er zit een vis in mij, ik kwam door zoutblauwe waterpoorten, wervelde in haringscholen, fonteinen met olfijnen, voordat er land bestond, voordat het water zakte. Dierentuin achter mijn ribben, onder mijn knokige hoofd, onder mijn rood geventielde hart. Het is een man-kind hart, een vrouw-kind hart, het is een vader en een moeder. Het kan van God weet waar, en het gaat God weet waar naartoe, want ik ben de portier van de dierentuin. Ik zeg ja, en ik zeg nee, ik zing en roof en sloop. Ik ben een vriend van de wereld, ik kwam aan de wildernis. Jaren, maar het kwam, kwam eigenlijk ook doordat, we die, doordat die subsidie wegviel. Dus ja, dat is een belangrijke. Natuurlijk, ja, ja. We, hadden, we hadden eigenlijk twee grote bronnen van inkomsten eerst. De ene was uh, die structurele subsidie. Ja. En de andere was natuurlijk de, de optredens. Ja. En die vielen ongeveer tegelijk weg. Ja. Oh, hey, door, ja. door corona. Ja. En door dat suffie ja. nou, uh, ja, Dan heb je natuurlijk uh, ja. een probleem. Zou zeggen. Ja. bedreigde dat het bestaan van de kift? Hebben jullie uh, Ja, nou ja. wel doorgaan? Bang, daar ben je wel bang voor. Ja. Maar dan hebben wij een hele goede uh, pianist-boekhouder. Okay. <laughs> die boekhouder weer, ja. Die is met iedereen gaan praten. Ja. En gewoon gevraagd van uh, hoe zit je en wat wil je? Ja. En, uh, dit is de situatie. Geld is uh, geld is op, ja. weg. En uh, nou ja, iedereen wilde eigenlijk doorgaan. Uh, nou ja, betekent dit en dat qua inkomsten. En je, toen je die subsidie had, moest je aankondigen. Ja. hoeveel keer je per jaar ging spelen ja. nou, je krijgt zoveel per concert dus je kon een inschatting maken wat je het komende jaar ja. aan de kift uh, voor ja. een inkomen zou hebben ja. Ja. Mm -hmm. ja. Maar ja, als je ja. geen zekerheid, hoef je ook niet te zeggen hoeveel keer je gaat spelen maar het gevolg is dat je ook totaal niet kan inschatten nee. wat je inkomen nee. is zal zijn, nee. dat weet je niet en dan uh, maar goed, hij is met iedereen gaan praten en heeft voor iedereen... De een is een dagje meer gaan werken. Of, uh, oh, uh, twee ja. twee ja. van onze mensen werken bij een CD-distributiebedrijf. Uh, nou, een dagje is gaan werken. En ja. uh, uh, weer wat anders verzonnen. Er is voor iedereen een vorm gevonden... dat je toch ja. door kan gaan. Ja. Maar, het, maar het is ook voor iedereen een volledig ander verhaal. Ja, en, uh, natuurlijk. Ik krijg ik, ik, uh, uh, A.O.E. Ja, ja, dus eh, nou, dan, ja, dan, is ja. Dat, dan is dat opgelost. Ja, <laughs> ja. geen vetpot. Nee, maar. Maar, maar je ja, hebt wel een basis. Maar als je nee. verder niet zoveel kosten hebt, dan, nee. dan is het genoeg. Ja. ja. Maar voor een ander is dat weer een volkomen ander verhaal. Natuurlijk. Maar er is toch uiteindelijk voor iedereen een oplossing gevonden. Ja, dat is mooi. Zodat ja. we toch door kunnen gaan. Zoals ja. dus we nu hier staan, zijn, mm -hmm. er moet nu gewoon een nieuw album komen. Ja. En dan eh, gaan we weer lekker spelen. Ja. ja, naast de kiften uh, breng je ook nog wat eigen werk uit. Natuurlijk uh, als beeldend kunstenaar. Je ja. hebt een website. Ja, nou ja dat, is, dat is eigenlijk... Uh, ik heb natuurlijk altijd wel uh, en geschilderd of zo. Maar eigenlijk vooral uh, toen, we, toen we die subsidie niet meer kregen... Toen hadden uh, we natuurlijk best wel een probleem. Hè, wat ik net zei, van, uh, uh, de twee grote bronnen van inkomsten... en die vielen tegelijk weg. Ja. Dus toen hebben we gedacht, nou ja, zijn er nog meer dingen... waar we op een of andere manier... een beetje geld mee uh, kunnen ja. mee binnenhalen? Nou ja, heb ik gezegd... Ik kan, uh, ik kan wat dingen proberen te verkopen. Nou ja, dat, dat ben ik gewoon gaan doen. Ja. En uh, ja, hoe doe je dat? Je zit te kopen aan te bieden? En nieuwe dingen te maken? Ja. Nou ja, dat is, de, dat is eigenlijk de reden waarom... Het, dat ik dat structureel ben gaan doen. Naast de kist. Ja. Maar... Uh, ja, dat, dat gaat eigenlijk best leuk. Maar dan gaat het geld wat er mee binnenkomt... gaat gewoon in de pot. Ook ja. van je eigen ja. werk. Je, ja. schil je ja. tekeningen, schilderingen, ja. Ja. schilderijen. Ja. ja, dat is mooi. Ja. Maar het is wel een mooie naam. Hoor. De Kift. Oud-Nederlands. Oud uh, huh? uh, uh, uh, zit daar nog een verhaal achter? Wie het bedacht heeft of zo? Uh, uh, uh, nou, uh, de... de, de, de uh, de zanger van de ex heeft het bedacht. Het eerste album heet ook IJverzucht. We werden, we werden toen gedraaid door Jacques Plafond. Oh, ja, ja. Is, ja, ik ja, we zeggen, het is het nou dat naar de pin? En de de titel van de plaat of, of is het nou andersom? Ja, dat soort dingen nee, dat horen we niet meer uh, op nee, de radio tegenwoordig. Okay, nee, dat is terug dat dat... Ja. Uh, ja, maar ja, sommige dingen net als ook uh, nou ja, uh, die van Oekhol's shows op tv. Ja, ik denk ja. dat dat tegenwoordig ja. met uh, uh, uh, nou ja, het terugkerend moralisme uh, ja. Ja. Uh, ja. lastig is. Nee, Heel denk, lastig. Het is wel de laatste keer geweest dat ik thuis bleef voor een televisieprogramma ja. uh, van Oekhol. <laughs> ja, nou, dat is wel een <laughs> ja, nou, Dat is ja. het <laughs> ja. niet meer hoor. Ja. <laughs> Goed. Ja. Maar we gaan een ja. beetje afronden. Met ja. welk plaatje uh, zou jij willen afsluiten? Nou, ik vind... Uh, muur, muur. Vind ik een heel mooi. Uh, Oké. Okay. Gaan nou, we daarmee afsluiten? Daar vind, vind ik zeer tevreden over de drumpartij. <lacht> <lacht> ja, ja, maar die heb je we... ook echt zelf gespeeld. Maar, ja, ja. <lacht> ja. Maar, uh, en het bijzondere daarvan was... Dat staat uh, dat. We hadden die hele... Uh, oh, album hadden gemixt... We, en, uh, om te laten masteren. En toen zaten we daar te horen... en toen kwam Muur Muur... en uh, we kijken elkaar aan... Elkaar aan en we vinden, vinden helemaal niks. We zaten in die studio... We, ja. waardeloos. het waardeloos. Het lijkt nergens op, die mix. En uh, <laughs> van... Uh, nou, stoppen maar, we gaan terug. We gaan, uh, we gaan <laughs> opnieuw. opnieuw mixen. Ja. En, uh, en toen, uh, toen... hebben we het opnieuw gemixt... en, uh, en en dat is toen vervolgens een van de beste nummers van het plaatje Omdat dat gewoon totaal... over een totaal andere boek gegooid is. Ja. Maar daar moet ik altijd aan denken bij Doe dat het nummer. Is, ja. dat, je, Leuk. dat je gewoon. Eh, Leuk. Ik weet niet, je kan, als je daar zit, kan je ook zeggen van, nou ja, ja weet je wel. Nou, is wel ja, heel maar, een ja, dat is wel moeilijk hele moeilijke beslissing om te uh, nemen. Ook uh, van... financieel hoor. Want je moet nog een keer ja, ja. betalen. Ja. Ja. Ja. En die mensen zijn niet gratis. Nee. <laughs> en, maar, uh, ah, hey. maar dan ben je zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.